Zonder kleren en daar een liefdevol masseren, omdat ik van je hou. Mag ik naar je kijken in het volle licht, in een kamer met een bed en de voorlijnen dicht? Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daar een liefdevol masseren, omdat ik van je hou? De meeste vrouw.